Nooit meer dinsdag. Baarmoeder prik in mijn buik tot hij knapt en ik vrij ben. die golven op het strand waar ik zwem en ik blij ben. Zoet en plakkerig zit er een meel op mijn parasol, vrij alledaags. Maar vind jij ook niet dat dit heel erg dinsdag is? Dat herhaling een verspilling is, killing is? Wanneer ik thuis wil komen, word ik aangerand door zwarte kat, mijn muizenmoordmachine, mijn zachtharige prinses. Leg je neus eens in haar schoudervleugels en ruik de zoete bonen stik steek je tong uit, lik de zouten huid en verbaas je. Want wat zal ze knisperen als het s'nachts weer zomer is, je sterren wilt gaan kijken en het toch niet donker wordt. Dat kan slechts eens en die woorden zijn vervlogen. Dus laat mij een lopend vuurtje zijn en verbranden in mijn as.